De Priestelijke Zegen op bladzijde 46. Elohenu wele heel wat denu, bar genu. Wa bergha, amesho shellet, batora, a ketuva, al je demoshee afdega. Ha amura mi pi a haron, kohanim, am, kiddushega, ka amur. Je warecha Adonai vi isma recha. Gemeente antwoordt met: Ken hier son. Ja'er Adonai Banaf Elecha vichoneka. Gemeente antwoord met Ken Hiratson. Isa Adonai Banaf Elecha Viesem Lecha Shalom. Gemeente antwoord met Ken Hiratson.